Kruibek Informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeken. Hey, hallo en welkom bij Kruijbeken Informeert. Het informatieprogramma dat je aangeboden wordt door het lokaal bestuur van Kruijbeken. Een lokaal bestuur gaat eigenlijk nooit met vakantie... en daarom kan je dit programma ook aan het begin van de maand juli... beluisteren op Radio Barbier. Niet met de gebruikelijke stemmen, die hoor je pas in september terug. Maar ik mag hier vandaag graag de honneurs waarnemen... en je informeren over het actuele reilen en zeilen binnen onze gemeente. Want waarover gaan we het dan hebben? Wel, er zit wat info in over de fusieplannen van de gemeente. We hebben het over een rookverbod in de polder. Over een wegwerpmateriaal bij evenementen. Over een gewijzigde verkeerssituatie in Ruppelmonde. En je krijgt info over een vacature bij de gemeente. En verder kijken we in onze agenda naar wat er hier binnenkort allemaal weer te doen is. Genoeg stof om twee uur radio mee te vullen. Welkom bij Kruibeken informeert. Radio Barbiers, Radio Barbiers, Radio Barbiers. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle of sunshine of peace. Stop where my heart goes bam my bam bam bam bam bam bam bam bam I've bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam oh my God bam bam bam bam I But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feeling, to feel about us. Try to fight it, but it's never enough. 'Cause my heart, my heart is hurting, it's more than a crush. 'Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, but my heart goes. Full. agenda. Zoals iedere eerste zondag van de maand begeleiden de barbiergidsen je langs een betoverend parcours voor een fikse wandeling doorheen de polders van Kruijbeke. Op zondag 2 juli is het echter een fietstocht van 22 kilometer lang en er worden vier tussenstops gemaakt om je extra informatie te kunnen geven. Dankzij het gunstige hoogtij kan je het moment beleven waarop het water door de grote sluis in de polder stroomt. Er wordt gestart om 2 uur in de namiddag aan de Cosmo Golem op de Schelderij. Je deelname is gratis, maar de barbiergidsen vragen wel dat je je komst even bevestigt via een mail naar info-barbiergidsen.be. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog bij zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Ik vallen. Mocht weet waarom de dood ons Ik Mocht weet waarom de mensen slapen in de kou Maar ik weet dat ik van je wou. Hou me vast. Je schouder, hou me vast. Striel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Soms en Niemand weet waarom een bloem verwelkt. En niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw. Maar ik weet dat ik. Zachtjes op een draad. Hou me vast, soms met het allemaal even eventjes te veel. En bij jou zijn. hij: Je, je stond alles wat ik wil. Vraag me niets, zeg me niets. Sla uw armen onder u regen. Praat niet met me, raam Leg me roof lief op je schouder. Hou me vast, streel me zachtjes omraai. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn je dan Van het lokaal bestuur. Vlaanderen heeft de ambitie om minstens drie extra nationale parken te herkennen. Een van de kandidaten is onze eigen Scheldevallei. Het lokaal bestuur van Kruibeke heeft de voorbije jaren meegewerkt aan het voorbereidingstraject en de uiteindelijke plannen. Onze gemeente steunt dan ook deze kandidatuur, gezien het Nationaal Park de polders van Kruibeke omvat. De Vlaamse overheid organiseert tot en met zaterdag 8 juli een online bevraging. Daarin maak je kennis met de plannen voor de Scheldevallei en leer je bij over wat een nationaal park juist inhoudt. Je kan verder de huidige natuurkernzone bekijken tot op personeelniveau. Er is ruimte voorzien voor opmerkingen, suggesties en vragen. Maak kennis met de plannen en geef ook jouw mening. Je vindt een link naar deze enquête op de website van de gemeente Krijbeke. I'm Gerecupereerd, klon achter de politie, Nakt al steeds. Enkel in de spiegel van uw ogen weet ik nog wie dag zijn, moet ik dan happy face? Of mag staren nog? Ik zoek al lang niet meer al die extremen op. Engeltjes in mijn vleugels, al je uit aan de zoet. Wat mij gewoon mezelf zijn, dat is al moeilijk genoeg. Het heel lang tijd, mama met schone schijn Ik wil alleen maar die man in de spiegel zijn. In de spiegel zijn. Weig het geheim, hou het bij van mijn eigen p... Hoe intens is je ziek, misbruik de keerzijde Het is alles of niks, schieperkort binnenpatje Half werk beloofde teleurstelling op het tijd. Ja. hou van niks, stil Maar de luistert, het zou wel weten hoe vaak, als je mij verliest Heb ik niet goed opgelet En als je zelf niet vies, word ik dan nog gemist die ruimte voor nuance en geen tijd voor scepties. Hoeven niks te benoemen, laat het zijn wat het is. Het moment maakt wie ik ben en geen moment is volmaakt. Ik heb geen schaamte bij. Ga kind maar waar en voor wie wij zijn, waar we toe zijn. We worden nooit geroepen, zelfs de almachtige liefde is soms nooit hoor het zoeken. Met nieuwe marge brengen Zelf vandaag ook het goed. Dat dogs gewoon angst zijn, dat is toch meer dan je roep. je lang tijd, dus met schone schijn. Wil alleen maar die man in de spiegels. Spiegel like a long time. Je kan levens redden met jouw bloed. Van bloedtransfusies voor mensen met kanker tot het redden van iemand na een auto-ongeluk. En van het ontwikkelen van medicijnen tot het in leven houden van een te vroeg geboren baby. Met jouw bloed redden en verbeteren we levens. Dus we zijn dankbaar als je donor wilt worden. Het kan ook in Kruibeken. Er is een bloedafname door het Rode Kruis op vrijdag 7 juli tussen 5 en half acht s'avonds in de gemeenteschool in de Edmond-Gorbeekstraat in Kruijbeke. Je mag bloed geven vanaf 18 jaar. En wil je graag weten of ook jij in aanmerking komt om bloed te mogen geven? Kijk dit dan eerst even na via de website van het Rode Kruis. Of contacteer iemand van de Rode Kruis afdeling Kruijbeke, Basel, Ruppelmonde. Met z'n tweeën. Net een hapje gegeten. Ja, ja, ja, ja. Ik doe iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden. Nee, nee, nee, nee. Zo gaat het. Vele merken, waaronder Koga, Oxford, Quick en Grenville. Open van dinsdag tot zaterdag. Van 9.30 uur 30 tot 19 uur. En zaterdag tot 17 uur. Fietsenhandel Velodroom. Baselstraat 203, te Kruijbeke. Telefoon is te bereiken op het nummer 03 744 1191. Ruime parkeergelegenheid. Reclame en info. Niet alleen op jouw radio. Huis aan huis. Wekelijks in de bus. Bij jou thuis. Huis aan huis. Het reclameblad bij Uitstek in jouw streek. Huis aan huis. Renault De zekerheid van zorgeloos rijden. Ontdek alle Renault en Dacia modellen in de Hoogstraat de Basel. Meer dan 50 jaar ervaring. Van gezinswagen tot SUV en ook elektrisch. Spiksplinternieuw of degelijk tweedehands. Service en verkoop, alles loopt op wielen. Renoverhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Bel 03 774 1385 en kom langs bij Renoverhulst in de Hoogstraat te Basel. Renoverhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. Bestuur. Het agentschap Natuur en Bos schakelt deze zomer... haar gevarencode voor de polder van Kruibeek een trapje hoger. Dat betekent dat vuur maken en roken verboden is. De polders van Kruibeek blijven toegankelijk... maar er zal worden op toegezien dat er niet gerookt wordt... en dat er geen vuurtje wordt gestookt. Peuken van sigaretten horen niet thuis op de grond. Het lokaal bestuur vraagt met aandrang om het rookverbod te respecteren... Natuurbeheerders en brandweer zullen waakzaam zijn... en indien nodig uitrukken om een natuurbrand de baas te zijn. 11 juli, dat is de Vlaamse feestdag. Maar hier in Kruijbeke kunnen we zo lang niet wachten. Daarom feesten we al op zondag 9 juli met het Goedendag Festival... op de Scheldelij in Kruijbeke. De feestelijkheden beginnen om 2 uur in de namiddag... met de opening van de zomerbaar. Vanaf kwart na drie zijn er optredens. Eerst hoor je Kaiman en de Oeverlozen, gevolgd door Dynamo Joss. Het wordt een echte familienamiddag... En de toegang is helemaal gratis. lokaal bestuur. Het lokaal bestuur van Kruijbeke wil graag haar inwoners betrekken bij de voorbereidingen van een eventuele fusie met Beveren en Zwijndrecht. De stem van elke inwoner is belangrijk en daarom werden er van april tot juni verschillende participatiemogelijkheden aangeboden. Eerst was er een online vragenlijst die door een achthonderdtal inwoners werd ingevuld. En verder was er een interessant webinar met professor De Rink. Die in duidelijke taal kwam uitleggen wat we mogen verwachten van een mogelijke fusie. En verder waren er ook de buurbabbels, waarbij er naar de mening van de burger werd gepeild. De resultaten werden uitgebreid toegelicht tijdens een infoavond in de brouwerij. Als je alles nog eens rustig wil nalezen of als je benieuwd bent naar de naakte cijfers, dan kan je terecht op de website van de gemeente Krijweken. Alle rapporten en presentaties werden daar gebundeld en ook de webinar kan je herbekijken. in a color. en vanavond blijft het bewolkt met soms regen, zo'n 22 graden. Vannacht klaart het op, morgen is het wisselend bewolkt en droog, maximaal tot 23 graden. Maandag hetzelfde weer, dinsdag en woensdag regen bij 21 graden. Vervoer en verhuizingen. Bert de Lamper. Wil je op vlekkeloze, snelle, veilige en vlotte manier verhuizen? Laat alles aan ons verhuisteam over. Thuis in verhuis. Ook verdeler van primagas, houtpellets en steenkool. Bergdelamper.be Wij garanderen u vervoer en verhuis op maat. Bakkerij van Trier. Bakt met plezier. Je kan bij ons terecht voor lekker brood, koffiekoeken, gebak en meer lekkers. Lange Straat Kruiweken, gesloten op zondag en donderdag. Zaterdag open tot 13 uur. Bakkerij van Trier.be Bakkerij van Trier is Bakt met plezier. Sint-Joris Bazel, een secundaire school. Niet enkel ASO, maar ook BSO en TSO. Is duidelijk, kies voor Sint-Joris. Sint-Joris, dat is kei tof. Kruibeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Je bent nog altijd afgestemd op Kruibeke informeert. Het informatieprogramma dat je aangeboden wordt door het lokaal bestuur van Kruibeke. Je hebt al een uurtje gemist als je nu pas afstemt, maar geen nood. We hebben nog genoeg berichten liggen om je dorst naar actuele lokale informatie te lessen. Blijf daarom zeker ook nog het volgende uur afgestemd op jouw lokale radiobarbier... voor deze nieuwe aflevering van Kruibeken informeert. De en Steemdorp. Tradities moeten geëerd worden. En daarom is er ook deze zomer weer een gloednieuwe editie van Hoogstraat Kermis. Op vrijdagavond 28 juli opent Café de feestelijkheden met een kaarting. Zaterdag 29 juli is er dan een retro tractortocht en een loopwedstrijd. S'avonds is het feestavond met barbecue en dansen tijdens de Oldies Night. Zondag 30 juli kan je vanaf 9 uur morgens al terecht op de Rommelmarkt. En vanaf 1 uur gaat de zomerbar open en kan je genieten van de paardenjaarmarkt. S'maandags wordt dan alles netjes afgesloten met een nieuwe kaarting in Café Thoekske en amateur wielerwedstrijden in de strijd om de cup van de vierde Memorial Henri Verhulst. Meer info op de affiches en in de gedrukte media. It's the Het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur van Kruibeken is op zoek naar een maatschappelijk werker voor een voltijdscontract van onbepaalde duur en een aanleg van een wervingsreserve. De maatschappelijk werker staat samen met de collega's in voor de maatschappelijke dienstverlening aan de burgers van Kruibeken. Dat betekent dat je cliënten op tal van levensdomeinen begeleidt en dat je leefloondossiers opvolgt en zorgt voor arbeidsbegeleiding op maat. De maatschappelijke werker is het ankerpunt en fungeert als vertrouwenspersoon. En wie zoekt het lokaal bestuur voor die job? Wel, iemand die beschikt over een bachelor of graduaatsdiploma... dat toegang geeft tot het beroep als maatschappelijk werker... of een bachelor diploma uit een sociale richting. Een basiskennis van de ocmw wetgeving is uiteraard vereist. Zegt deze job jou wel iets? En ben jij de persoon waar het lokaal bestuur naar op zoek is? Stel dan voor 20 augustus je kandidatuur bij het lokaal bestuur. Een volledige jobbeschrijving en een link om te solliciteren... vind je op de website van de gemeente Krijbeke. You've done it There's nothing left. Met de beste muziek niks van toen tot nu mm -hmm. hey. mm -hmm. hey. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Gezinsbond samen met de Wilders Toeristen Club Basel, het Gemeentebestuur van Kruibeken en Unizo een toffe en rustige gezinsvriendelijke fietstocht doorheen onze prachtige gemeente. Op zondag 2 juli wordt er gestart aan de Kerk van Basel om half 2 of om 2 uur aan de Kerk van Kruibeken. De tocht wordt 35 kilometer lang genieten. Een bezemwagen en het Rode Kruis zullen meerijden en wegkapiteins zorgen voor een veilig traject. Deelname aan deze groepsfietstocht kost 2 euro en meer info vind je op de website van de Gezinsbond. Beste fijnproever, leuk u te mogen begroeten op de website van Atelier Joris. Altijd dagverse producten, uitstekende service, een uitgebreid assortiment... en steeds de nieuwste trends om u nog meer culinair te verwennen. Wij zien jullie graag terug in de winkel atelierjoris.be, Dorpstraat Bazen. Thank you. Bakkerij Woutersen. Bakkerij Woutersen. Opelmondestraat 52 in Basel. Alle dagen vers brood, gebak, confisserie en zoveel meer. Bestellen kan op nummer 03-774-1024. Enkel gesloten op dinsdag. Bakkerij Wouters. Kruibeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Lokaal bestuur. Het lokaal bestuur van Kruijbeken heeft besloten om de verkeersonveilige situatie in de Ankerstraat in Ruppelmonde aan te pakken. Nog tot en met september loopt daar een proefproject waarbij enkel nog maar eenrichtingsverkeer mogelijk is. Je kan de Ankerstraat nog inrijden via de Kasteelstraat in de richting van de Broekstraat. Het laagste gedeelte van de Hellingstraat wordt dan weer eenrichtingsverkeer in de richting van de Priester-Savijnstraat. Die laatste straat wordt één richting in de richting van de markt. Op die manier wordt er dus een lus voor het verkeer georganiseerd. Fietsers hoeven met deze situatie geen rekening te houden... en kunnen de dubbele rijrichting in deze straten blijven gebruiken. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd. In samenspraak met de bewoners zal er in oktober... een evaluatie van de nieuwe verkeerssituatie gemaakt worden. Meer info vind je, zoals altijd, op de website van de gemeente Kruijbeken. lokaal bestuur. Kruibeke, dat is een bruisende gemeente... en er worden dan ook heel veel evenementen georganiseerd. En doorgaans wordt er bij die evenementen wel eens wat gegeten en gedronken. Sinds deze zomer is de wetgeving rond wegwerpmateriaal aangepast... Enkel herbruikbare bekers mogen nog gebruikt worden. En de organisator van een evenement is verplicht... om minstens 90% van die bekers terug in te zamelen. Het lokaal bestuur wil je daarbij helpen. En daarom kan je nu bij Ibochem herbruikbare bekers in twee formaten lenen. Een wasstraat en afvaleilanden zijn ook ter beschikking. Er zijn affiches beschikbaar om de bezoekers van je evenement... bewust te maken van het milieuprobleem. Wil je graag meer info? Kijk dan even op de website van de gemeente Kruijbeke of van Ibrahim Het eerste weekend van augustus. Dan is het grootfeest in de wijk het schelleke in Roepelmonde Voor de 75ste keer al. En reken maar dat deze jubileumeditie een voltreffer wordt. Het officiële startschot valt op een zaterdag 5 augustus om 2 uur. Dan is er de aanstelling van de wijkburgemeester met zijn eredame en de wijkjompetter. En daten krijgt het publiek de primeur van een nieuwe reuzenhoofd en een nieuwe reus. Verder staan er volksspelen, kermis, concerten en een groot muzikaal vuurwerk op het programma. Op zondag is er dan de ambachtenmarkt en de folkloristische reuzenstoet. Op maandag komen de senioren en de kinderen aan bod. De studioklok zegt hier dat het bijna twee uur is. Tijd om deze Kruibeek informeert te laten uitdoven. Volgende maand is het lokaal bestuur graag weer paraat... met nog meer interessante en actuele informatie. Graag tot dan. Ciao. Kruibeek informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. Het is twee uur. Radio Barbier. Meer barbier. Barbier. Barbier. Barbier. Barbier. Barbier. Barbier. Barbier. dan dichtbij. Is Radio Barbiers. Let's go. Radio Barbiers, Radio Barbiers. Goede middag, goede <laughs> middag.